Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask Vragenuur van 30 september 2016. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze sturen naar i-askapenstaartjebartimaeus.nl Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan naar www.blinkmagazine.nl Blinkmagazine Blink magazine, gespeld. B L I N K M A G A Z I N E. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag vrijdag 30 september 2016. En dat betekent dat we weer beginnen met het Bartimes Ayask Vraaguur. Um, wat gaan wij doen vandaag? Um, wij gaan met z'n allen kijken naar IOS 10. Dat is inmiddels een paar weken beschikbaar. Daar hebben we in juni natuurlijk al wat uh, over verteld naar aanleiding van de WWDC toen. Maar nu is die er echt en dan kunnen we er waarschijnlijk van alles over kwijt. En uh, ik wil ook aandacht besteden aan de, het andere stukje software dat Apple heeft uh, gereleased. En dat is OS X 10.12, oftewel Sierra. Dat is voor de Mac. Uh, helaas heb ik geen Apple Watch, dus ik kan jullie uh, niet bij uh, praten over... Uh, uh, WatchOS 3, en die is er ook en die schijnt ook leuke dingen te doen, maar misschien kan Nens er nog wel iets over vertellen straks. Nou, dat, uh, dat staat uh, op het programma vandaag en natuurlijk uh, is er alle ruimte voor jullie vragen, opmerkingen, nou ja, zoals we dat altijd doen. Uh, voordat ik begin met uh, EOS 10 wil ik de microfoon loslaten voor de zeer dringende zaken. Ik zou zeggen, wie hem wil hebben, die pakt hem toch even. Nou, jammer. Niemand. Dat betekent dat ik meteen weer een heel verhaal moet gaan houden. Dat doen we dan ook maar. IOS uh, 10. Um, het draait nu uh, sinds, uh, als ik het goed zeg, uh, wat is het eigenlijk? Uh, 11 september? Of, nou ja, goed. Het doet er ook verder niet toe. Um, en ik ben niet ontevreden. Er zijn een paar dingen, daar komen we wel aan toe, die ik ontdekt heb... waarbij ik uh, toch merk dat ik niet zo blij ben. Maar over het algemeen draait hij goed... Uh, ik zal eerst met een, een, een paar uh, algemene opmerkingen uh, beginnen. Uh, er was ook in het forum nogal sprake van dat men vond of dacht dat hij de boel wat zou vertragen. Nou, ik, uh, ik heb dat op mijn 6S niet gemerkt. En ook op een 6 heb ik het niet trager zien draaien dan daarvoor. Uh, ik kan ook niet zeggen dat die sneller is hoor. Ik, ik merk eigenlijk niet echt een verschil. Dus dat, uh, dat is in ieder geval al één ding. Um, hij draait wat mij betreft vrij stabiel. Ik ben er één keer uitgegooid uit een app. En dat, uh, dat was dus maar één keer. En verder heb ik wel wat, uh, uh, uh, zeg maar wat, wat, wat inconsequente dingen gevonden. Die het soms wel en soms niet deden. Maar daar kom ik straks ook wel op. En uh, ik ben best wel tevreden over IOS team Dat heeft ook te maken met de stem Claire. Ik ben niet echt een fan van Claire op de computer zal ik haar eigenlijk nooit gebruiken maar op de iPhone vind ik haar wel heel prettig vooral als je buiten bent als ik op een, een drukstation sta en ik wil even kijken hoe het zit met de vertrektijden dan merk ik dat Claire toch een, een stuk verstaanbaarder is dan uh, Xander dus ik heb Claire als standaard taal geselecteerd en dan kom ik al meteen op één dingetje uh, je kan hem ook alleen als standaardtaal selecteren. Um, je kan hem niet uh, als losse taal, zal ik maar zeggen, in de rotor zetten. Natuurlijk staat hij wel in de taalrotor, zal ik maar zeggen. He, als je de rotor naar taal draait, kom je Claire tegen. Maar dan kom je niet de naam Claire tegen. Maar je komt de, uh, zeg maar de, de standaard taal Nederlands tegen. En als je daar dan voor Claire hebt gekozen, dan hoor je Claire. Dat heeft natuurlijk als nadeel dat... Um, nou, dat is hier wel vaker aan de orde gekomen als je de standaardtaal hebt gekozen. Dan worden taalwisselingen die bijvoorbeeld in een mail voorkomen in een, of in een, uh, in een uh, internetpagina, dus in wat we noemen een HTML document, worden de taalwisselingen overgenomen. Dus dat, Ik ben het nog niet tegengekomen, maar het zal dus ongetwijfeld zo zijn dat als ik op een website kom die echt uh, Engels is en goed is opgemaakt... Claire wordt vervangen door de Engelse taal. En dat kon je dus tegengaan door in de rotor een, een andere taal te kiezen en niet de standaard taal. Nou, dat uh, is dan jammer. En misschien komt Claire ooit beschikbaar ook voor echt de rotor. Je moet je wel even realiseren dat uh, Claire meer dan 700 megabyte ruimte ineent. Dus je moet wel een iPhone hebben die dat aan kan. Want anders dan, uh, nou ja, dan uh, ben je gauw door je geheugen heen. Oké, okay, dat wat betreft Claire... Um, mijn iPhone is vergrendeld. Als ik hem met de thuisknop ontgrendel, dan heb ik niet meer het scherm wat ik herkende uh, met uh, een ontgrendelknop. Maar hij zegt van druk nogmaals op de thuisknop of druk op de thuisknop om hem te ontgrendelen. Het is, uh, een van de nieuwigheden in iOS 10 is het optillen. Dat geldt alleen voor de iPhone 6 S en 6S Plus en de 7 natuurlijk. En ook voor de iPhone SE. Um, dat betekent dat er een instelling is gekomen. Dat als je je iPhone optilt. Dan komt die in het ontgrendelscherm. Met ook uh, je mededelingen. Als je, dat, als, je die, uh, als je je iPhone zo geconfigureerd dat die daar staan. En um, dat hebben ze gedaan. Omdat het natuurlijk handig is. Maar ook omdat de. ...vingerafdrukscanner zo snel is geworden dat als je je iPhone ontgrendelt door op de thuisknop te drukken... Um, ...je meteen al in je, in je hoofdscherm, in je thuisscherm zit. Dus daarom is het nu mogelijk om die, die, uh, die optilfunctie te gebruiken. Um, een andere mogelijkheid, kijk als je die, die optilfunctie niet wil gebruiken... ...en je zet hem trouwens uit in instellingen beeldscherm... Um, dan kun je hem natuurlijk ook in eerste instantie ontgrendelen door middel van de vergrendel, ontgrendel, aan- en uitknop. Aan de boven- oftewel zijkant van je iPhone. Hangt er vanaf welk type iPhone je hebt. Um, ik ga naar het ontgrendelscherm. 15 uur 7. Ik veeg. Vrijdag 30 september. Druk op de thuisknop om te openen. Pagina 2 van 3. Pagina 2. Je hoort dat ik drie pagina's heb. Vrijdag 30 september. Ik kom in de tweede pagina binnen. De derde pagina is mijn camera pagina. Dus als ik met drie vingers van rechts naar links veeg, dan kom ik op de derde pagina. Ik kan ook die schuif bedienen hè, die je net hoorde, met één vinger verticaal. Maar dan ben je ook meteen in de camera app. Dus dan is die ook ontgrendeld, zit je in de camera app. Ga je naar pagina 1, dan kom je eigenlijk in het berichtencentrum. Dan moet ik hem eerst... 15 uur 8. Daar komt hij. Vandaag... 13 uur tot 17 uur. Oké. Okay. Um, vandaag. Siri op suggesties. Koptekst. Toon meer. Knop. Voice Dream. Knop. Siri op suggesties. Nou ja, waarom dit hier staat, weet ik niet. Dat zijn apps die ik vaak gebruik. Toon meer doet hier niks bij mij. Weer. Agenda. WhatsApp. Nieuws. Toon minder. Knop. Nieuws. Oftewel nieuws. Toon minder. Knop. Nu. NL. Lieke van Lexmond. in verwachting van tweede kind. 1 Aber Ago. Nou, die Lieke van Lexmond, die kennen sommige mensen hier misschien wel van blind naar de top. Dit zijn dus wat nieuwsberichtjes en je hoorde de knop minder, dan krijg je minder van dit soort nieuwsberichtjes. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken of je hier bepaalde bronnen kunt kiezen. Wat ik zie is dat ze nu pakken. Nou heb ik nu ook wel op mijn geïnstalleerd, maar de... Be, het nieuwsblad BE 1 niet. Pad, weer. Knop. Nu komen we bij het weer. Nieuw weer. Knop. Koptekst. Toon meer. Knop. Toon meer. Bovhezen. Bewolkt. Kans op regen. 0%. Huidige temperatuur. 18 graden. Maximum 18 graden. Minimum 9 graden. Kaarten. Bestemming. Dan kom ik bij kaarten. Als ik dat toon meer intik of aantik uh, bij uh, wat na weer stond, dan krijg ik eigenlijk wat ik in het weer-appje ook heb. Uh, ...het weer per uur aangeboden. Dik om komende bestemmingen in te schakelen, zoals thuis, werk, geplande activiteiten en veel bezochte locaties. Ja, komende bestemmingen. Je kan nu ook uh, in de agenda een bestemming zetten... ...dus waar, die, waar je naartoe moet en dan wordt dat weer gekoppeld met kaarten. Ik heb dat niet uitgeprobeerd, maar je kunt dus uh, je iPhone nog meer voor je laten doen... ...als het om uh, kaarten en het reizen naar bestemmingen gaat dus is mijn iPhone natuurlijk weer lekker vergrendeld. Dat ik krijg je ervan. 10. Dus ik doe het Op nog een vandaag. keer. Maar eigenlijk ben ik er dan al. 13 uur tot 17 uur. Um, Siri, meer, Voigt, Weer, Agenda. Wat? Nieuw, meer, Nu, NL, Gelderlander. H, Nieuwsblad, Weer, meer, Wolfhezen, Huidig, Maximum, achter, kaarten, Tik komende Agenda. Knop, van 13 tot 17. Herinneringen. Knop, herinneringen, knop, geen herinneringen. Geen komende herinneringen. Geen komende herinneringen. Wijzig. Wijzig. Elf, Nieuwe Witget, Beschikbaar. Oké, okay, wijzig. wijzig. We gaan knop, eens naar wijzig. Wijzig. Annuleer. knop Gereed. Knop, voeg widgets toe. Voeg wit, widgets, widgets toe. Ja, dat ging laatst ook in het forum ook van wat zijn dat nou eigenlijk. Ja, dat zijn, je zou kunnen zeggen, uh, korte berichtjes of, of ja, een, een goede vertaling heb ik er nog nooit voor gevonden. Blijf in een oogopslag op de hoogte van de laatste informatie uit je favoriete apps. Nou. Activeer en rangschik je widgets hieronder. Nou ja, hij zegt het eigenlijk al. Hij doet het beter dan dat ik doe. Volgende. Wijzig volger de volgende. Serie op suggesties. Wijzig volger de serie op suggesties. Nieuws. Wijzig volger de nieuws. Weer. Wijzig volger de weer. Kaarten. Bestemming. Wijzig volger de kaarten. Bestemming. Nou kaarten, zou, kaarten, zou ik eigenlijk weer, het liefste... Nieuws. Wijzig volger de serie op... Serie op suggesties. Die zou ik eigenlijk weg willen hebben. Dus Handelingen kijken. Beschikbaar. Handelingen beschikbaar. Verwijder. Verwijder ik. Zo, die wil ik eruit hebben. Nieuws. Nou, zo kun je dus uh, uh, uh, die widgets aanpassen en er schijnen 11 nieuwe te zijn. Annuleren. Ik ga even gereed, Dan moet ik hem dus kwijt zijn. Knop nu. En nieuws. Knop 13 uur tot 17 uur. Kijk, nu is die weg. Knop. Weersinformatie wijzig. Geen komende herinneringen. Herinneringen van 13 agenda. Tik om komende bestemming. Kaarten. Bestem. Nou die hadden we dus. Weers informatie geleverd door de Weater Channel. Nou hoor ik niet meer over die uh, dat er 11 nieuwe widgets beschikbaar zijn. Dus waar dat gebleven is weet ik niet. Wijzig. Knop. Misschien als ik hier op wijzig tik dat hij dan weer komt. Voeg Blijf in een oogopslag op de hoogte van de laatste informatie. Recente shots. Voeg recente shots in. Zoek vrienden. Voeg zoek vrienden. Zoek en skandal. Voeg zoek en Voeg zoek pro. Voeg tune in pro in. Tips. Voeg tips in. Nou, hier Klop. hoor je dus een heleboel wedstrijden die je, die je annuleren, die Klop. je kunt Annoleer. toevoegen. En die komen dus ook, en daar Klop. zal ik even nu. naartoe gaan. NL. In het berichtencentrum. 15 uur. Tekenen. Wat je nog steeds op Status de oude manier opent. Met uh, drie vingers naar beneden vegen vanaf de statusbalk. Berichtencentrum. Zoek. Tekstveld. Geen meldingen. Geen meldingen. Pagina 2 van 2. Aanpasbaar. Nou, nu veeg ik dus even met één vinger van boven naar beneden. Pagina 1 van 2. En nu ga ik even terugvegen. Wijzig. Knop. Geen komende herinneringen. Herinneringen. Van. Agenda. Tik op. Kaarten. Maximum. Huidige temperatuur. En hooit. Ik veeg Heer. nu terug. Nieuwsbrot. Je krijgt datzelfde scherm wat ik net op het. Uh, ook met nieuws hetzelfde scherm wat ik net uh, op het ontgrendel uh, gedeelte had. En ik merkte toen ik dit aan het uittesten was dat ik dat hij het soms wel liet zien en soms niet. En uh, dat ik soms uh, niet op deze eerste pagina kwam. En, of dat nou aan mij lag, of nou, dat weet ik dus niet. Het, ik vond het niet helemaal uh, consistent, laten we dat maar zeggen. Um, Kantoormap, 6 apps. Nou, nu ben ik gewoon in mijn thuisscherm. Uh, Als ik mijn iPhone vergrendel, dan hoor je alleen een zacht klikje en een geluidje. Dat klikje horen jullie waarschijnlijk niet. Um, in het forum ging er ook al over dat mensen zeiden van uh, de, de, de, de, de tekst uh, scherm vergrendeld is verdwenen. 15 um, uur 14 Totdat iemand uh, zei van ja, maar als je uh, de geluidjes aanzet, de, de, de voice-over geluidjes, dan zegt hij dat niet. Dat klopt, ik heb de voice-over geluidjes altijd uitstaan als ik hem normaal gebruik. Alleen hier voor de chat heb ik het aan, omdat het me wel handig leek. Als ik de geluiden uitzet en ik vergrendel hem dan, dan hoor ik gewoon weer de tekstscherm vergrendeld. En ik hoor ook het vergrendelgeluidje, dat klikje. Dit is trouwens een nieuw klikje. Maar dat blijf je horen. Dus je hoort dan zowel het klikje als uh, de tekstscherm vergrendeld. Oké, okay, um, dat wat betreft uh, het, uh, het um, uh, ontgrendelscherm zullen we maar zeggen. Um, ik, ik geef even de microfoon vrij, dan kan ik even mijn stem sparen en dan gaan we wat mij betreft verder met een, een, een heel leuk ding en dat heeft te maken met... Zeg maar de thuisschermen en het verplaatsen van apps. Uh, nou, wie hier een aanvulling op heeft op het berichtencentrum en uh, het stadscherm, dan hoor ik Of het uh, ontgrendelscherm, dan hoor ik dat graag. Ja, goedemiddag hier is Bruno. Um, die heeft een vraagje wel. En dat is uh, of eigenlijk een opmerking: als ik die scherm in de vergrendelingstand gooi, ik gebruik ook iOS 10, dan hoor ik met enige regelmatig de, reg de melding. Niets gevonden. En dat is heel gek. Maar goed. Ja, dat is een leuke. Um, mij zegt het helemaal niks. Blijkbaar is hij wat aan het zoeken. Want <lacht> anders zou hij dat niet zeggen. Nou, ik heb geen idee. Uh, Nens, heb jij uh, hier iets over te melden? Nou, ik kan er iets op aanvullen. In, op wat jij zegt, inderdaad. Ik heb straks ook eens één keer... Toen had ik inderdaad met Spotlight iets gezocht... En toen hoorde ik ineens die melding over die laatste zoekactie. Ik denk, hé, hey, wat raar. Ik heb die spotlight nu helemaal niet voor mijn neus staan. Maar kennelijk heeft het daar inderdaad wel iets, uh, iets mee van doen. Maar goed, uh, het zal wel. Ja, ik zou ook denken aan de spotlight uh, wat dat betreft. Um, ik wilde nog eventjes <coughs> zeggen van... Uh, ik zag ook nog dat je dus die... Uh... Dat, dat, dat kun je ook nog aan of uitzetten. Hè? Dus als je in plaats van dat je wil drukken. Kan je ook zeggen nee ik wil gewoon dat hij mijn vinger herkent. En dat ik dan inlog toch. En dat zit ergens in instellingen. Weet ik even niet waar. Maar als, dat, als jullie dat willen weten. Haalt, dan zoek ik dat op. Mensen even uh, blijf een beetje uh, zoals je begon met praten. Loop niet, draai je niet af van je microfoon. Want je bent meteen bijna onverstaanbaar geworden. Ja ik, ik gebruik die vingerafdruk uh, al een tijd niet meer. Dus ik heb dat inderdaad ook gelezen. Dat je daar uh, ook iets mee kan doen. Maar uh, ik, heb, ik kan daar dus niets zinnigs over zeggen, omdat ik dat nog nooit heb uitgetest. Oké, okay, ja, ik heb nog steeds niet ontdekt waar die uh, microfoon hier zit, maar dat geeft niet. Um, in ieder geval, uh, ik, uh, kijk, ah, nou ja, je komt er dadelijk wel tegen in de instelling, want daar zit hij in, daar vond ik hem namelijk. Oké, okay, nou moet we maar even kijken, want ik, ik weet niet of we, we gaan, denk ik, niet alle instellingen doen, want dan hebben, zijn we vanavond om uh, 6 uur, morgenochtend 6 uur plus K, denk ik, het zijn er zoveel. Blijf zo zitten, want zo klink je fantastisch. Oké, okay. uh, de, de schermen met apps. Um, en ik, um, wat mij het meeste opviel is de manier die wij nu aangeboden hebben gekregen van Apple om apps te verplaatsen. En uh, daar ben ik, ben ik blij mee, want het was, uh, het was heel uh, onhandig, of in ieder geval... Um, ...heel lastig om te doen. Ja, ik weet niet hoe je het moet uitdrukken... ...want het, het, het, je kon het wel, het is mij ook wel gelukt... ...maar soms kwamen, maakte ik nieuwe mappen... ...terwijl ik dat helemaal niet wilde... ...en weet ik wat allemaal meer. Maar wat ik, waar ik vooral zo blij mee ben... ...is niet alleen de manier waarop het nu kan... ...maar ook dat Apple dus echt iets heeft gedaan... ...wat specifiek voor de voice-over gebruikers is. En dat, euh, nou ja, dat geeft hoop voor de toekomst... Um, als er nog eens wat rare dingen zijn en zo. Ik weet wel, het staat natuurlijk nooit voorop als het om bugs gaan, maar ze doen het dus wel iets mee. Waar het om gaat, is dat iedereen kent het dubbel tikken en vasthouden. En dan gaan de apps een beetje bewegen en dan kun je ze op naar een andere plaats slepen, zelfs ook naar een andere pagina. En vervolgens um, kun je ze daar weer neerzetten, oftewel uh, uh, tussen apps of uh, uh, een nieuwe map maken of als het meezit in een bestaande app, map plaatsen. Nou, ik heb een. Um, ik ga eens even kijken. Of ik een. 15 uur 19. Een app heb die ik zou willen verplaatsen. Dan kan internet ik jullie het map. laten horen. Apps. Um, Pagina 3 van 5. Extra's. Pagina 4 van 5. NPO Radio 2. Timebus. Moneyreader. Prismo. Ja. Marktplaats. SQ Event. ChillPlus. Marktplaats. Ik vind dit marktplaats wel een Windows. leuke app om die in mijn internetmap te plaatsen. Dus ik sta nu op marktplaats en we hebben de bekende handelingen beschikbaar. Dus ik ga nu verticaal vegen. Rangschik apps. Rangschik apps. Activeer. Activeer. Rangschik, Rangschik apps. apps. Ik tik dubbel. Apps rangschikken. Oké. Okay. Prisma. Marktplaats. Ik kijk nog steeds bewerkbaar. even of ik op marktplaats sta. Dat zit ik. En hij zegt nu: bewerkbaar en handelingen beschikbaar. Dus ik ga weer even jullie de mogelijkheden laten horen. Bewegen marktplaats. Activeer. Stap. Bewegen marktplaats. Bewegen marktplaats. Daar tik ik op. Kies waar marktplaats heen moet. Nu ga ik eigenlijk gewoon uh, navigeren naar waar hij naartoe moet. Dus ik ga naar pagina 1. Pagina 3 van 6. Pagina, 2. pagina 1 van 6. Oh. Pagina 2 van. 6. Kantoormap. Internet. Tap, tap. Internetmap. Ik ga naar internetmap. Daar ben ik nu in. Annuleer, verplaatsen. Zet marktplaatsen, internetmap. Huppla. Marktplaats, toch? Marktplaats. Bewerkbaar. Oké. Okay. Ik druk nu even op de thuisknop klaar met bewerken. Klaar met bewerken en 6f. ik ga naar de internetmap. Internetmap. En ik ga kijken wat internet. daar staat. Koptekst. Mobile, YouTube, Google, Safari, Marktplaats, Marktplaats. Ja. Safari. Nou, ik wil eigenlijk dat Safari. Beschikbaar. Op de eerste plek komt te staan, dus ik ga nu hier weer hetzelfde doen. Ik veeg met één vinger verticaal. Rangschik apps. Apps rangschikken. Oké. Okay. Um, activeer. Bewegen safari. Bewegen safari. Ik heb dus nu niet even gecontroleerd of ik nog steeds op safari stond. Maar dat stond ik dus, hè? Dus dat onthoudt hij. Dus het kan nog sneller. Nu ga ik schikbaar, safari schikbaar, bewegen. Niet. Google. YouTube. MIT mobile Wisttekst. MIT T-Mobile. Daar staat nu de bijgebeerd. focus op. Nu ga Annuleer ik weer. Zit steeds door haar heen te praten. Is niet beleefd, hè? Nu ga ik weer verticaal vegen. Annuleer verplaatsend van safari. Hou safari uit de map, internet. Safari mobile. Plaats Safari voor me, T-Mobile. Plaats Safari naar T-Mobile. Nou, je hoort het. Ik kan hem uit de map halen. Ik kan dit annuleren. Ik kan hem voor T-Mobile en na T-Mobile plaatsen. Ik wil hem ervoor. Plaats Safari voor me, T-Mobile. Safari. Bewerkbaar. Ik druk even op de thuisknop. Marktplaats. Internet. Koptext. Ik zit in de map. Safari. Meet day mobile. Nou, dat is uh, gelukt. En. Het is echt, wat mij betreft, uh, in iOS 10 een fluitje van een cent om je scherm opnieuw in te delen. Ik geef de microfoon weer even vrij. Nou, jammer dat ik dit gedeelte even helemaal gemist heb. Want ik, ben, uh, ik heb het ook niet opgenomen. Stom natuurlijk, moet ik het terug gaan luisteren een keer. Maar uh, nou ja, het is, het is jammer, het is niet anders. Want ik was net, kwam maar even binnen. En uh, nou ja, goed, zo uh, gaan dingen soms. Ah, da daarom, daarom maken we er ook een podcast van, hè. Dat er nog iemand iets kwijt over het verplaatsen van apps. Oké, okay. uh, dan pak ik er nog een stukje uit wat misschien uh, interessant is voor mensen of wat je bent tegengekomen. Dat is het uh, bedieningspaneel. Het bedieningspaneel uh, bevat nu twee pagina's. En uh, uh, dat vond ik wel belangrijk, want ik liep meteen al tegen een probleem aan. Uh, of een probleem, dat is het niet echt. Ik moest gewoon even zoeken. Um, ik heb namelijk een airport express. Dat is een apparaatje van Apple dat je aan je internet, uh, aan je wifi kan hangen. Dus in je thuisnetwerk netwerk kunt hangen. Uh, bedraad of draadloos. En met dat apparaatje kun je een extra draadloos netwerk opzetten. Je kunt hem ook als repeater gebruiken, maar ook een apart netwerk opzetten. Bijvoorbeeld een gasnetwerk. Als je niet wil dat uh, uh, mensen op je, jouw wifi zitten, maar met nog een soort laagje ertussen uh, er zit een audio uitgang op dus je kunt hem aan je versterker hangen en um, wat je dus ook kan doen is door middel van je iPhone of uh, welk Mac apparaat Apple apparaat dan ook uh, audio streamen naar je versterker um, en um, dat ding heet de airport express en die airport express die zat altijd uh, in het benieningspaneel in de eerste pagina maar die is nu verhuisd naar de tweede pagina. Als je daar dan doorheen gaat vegen, dan hoor je op een gegeven moment... Uh, ...daar staat namelijk ook, wat je ook op het bedieningspaneel had... ...het laatst uh, gedraaide nummer en de track, uh, uh, info en het volume vind je daar ook. Maar daar vind je dan ook de term iPhone. Als je daarop op dubbeltikt, dan krijg je de keuze tussen audio voor de iPhone... ...en audio naar je airport express... Uh, op het eerste scherm van het bedieningspaneel staat trouwens de mogelijkheid... om uur te bedieningspaneel, horen. muziek, knop. Pagina 1 van 2, Bluetooth, niets door, vergrend, helderheid, Airplay, Airdrop, Airplay, weergave, knop. Airplay, weergave, en ik dacht dat dat dus de Airport Express was, maar dat is er dus niet. Knop, knop, synchroon Airplay, weergave. Geef je iPhone scherm weer op een Apple TV. Kijk, Kop, dit is dus voor de iPhone of voor de, de, de, de Apple TV. En de Airport Express staat dus op pagina 2. Synchroon, knop, knop, knop. En je hoort hier trouwens een paar ongelabelde knoppen. Knop, vergrendelrichting, op. Oké, okay, ik ben eruit. Een paar uh, ongelabelde knoppen en dat uh, is natuurlijk niet zo netjes van, uh, van Apple. Oké, okay, dat wat betreft even snel door het bedieningspaneel Kantoor, heen. Apps. Dan gaan we even naar de instellingen. Um... Social map, instellingen. instellingen. Ja, er valt veel te veel over te vertellen. Want de, de, natuurlijk, de, de Siri is ook enigszins veranderd, is beter geworden. Um, wat heel belangrijk is, vind ik, is dat Siri is opengesteld voor appbouwers. Dat betekent dat uh, iemand uh, Siri kan gebruiken voor zijn eigen app... Uh, WhatsApp doet dat al. Je kunt dus nu roepen, stuur een app aan uh, die en uh, En dan vraagt Siri van wat moet erin staan. En dan uh, dicteer je je tekst en dan wordt die WhatsApp verstuurd. Um, ik heb nog geen WhatsApp op die manier gelezen. En een gesproken WhatsApp, dat werkt uh, volgens mij niet. Dus het is alleen maar tekstapps die je op die manier kan versturen. Maar ja, ik hoop dat ook andere appbouwers hier uh, rekening mee gehouden. Zo is het zo al een tijd zo dat de NS reisplanner die onder Android dra draait, dat je daar inderdaad met tekstinvoer of met spraakinvoer kunt zeggen van ik wil volgende week donderdag van permanent naar Stradeel en ik wil daar om 12 uur aankomen en dan krijg je een keurig reisscherm. En het zou mooi zijn als dat nu op de iPhone ook kan. En ja, dat kunnen ze dus nu maken, omdat Siri is opengesteld voor de appbouwers. Oké, okay, um, ik ga even naar de instellingen. Instellingen. Zoekveld. Vliegtuigmodus. Wi-Fi. Bluetooth. Mobiel netwerk. Persoonlijke Aanbieder. Berichtgeving. Knop. Bedieningspaneel. Knop. Niet storen. Ik heb hier Knop. weinig veranderingen in gezien. Algemeen. Knop. Um, Beeldscherm en helderheid. Kijk, hier Knop. gaan we even in. Beeldscherm en helderheid. Instellingen, beeldschermenhelderheid, helderheid, koptekst, schermhelderheid, 60%, pas automatisch aan, night shift, uit, automatisch slot, nooit, knop. Het automatisch slot, dus dat die automatisch in de vergrendeling staat, dat zat vroeger in de instellingen algemeen, dat zit nu hier. Dat was even zoeken voor mij, maar nou ja, ik heb hem gevonden. Hier kun je hem dus instellen van 1, 2, 3, 5, 4, 5 of helemaal niet, minuten of helemaal niet. Til op om te activeren. Uit. Hier heb je dus Til op om te activeren. Dat is die functie waar ik het eerder over had. Tekstgrootte. Knop. tekst. Nou. Uit. Weergave zoom. Koptext. Weergave. Standaard. Kiezen iPhone. Schermweergave. Met in. Kiezen iPhone. Nou ja, okay. instellingen. Dat is dus. Instel -instellingen. Zoals het was. Beeldscherm en helderheid. Beeldscherm en helderheid. Achtergrond. Knop. Geluiden. Knop. Daar heb ik eigenlijk geen veranderingen gezien. Siri. Knop. Siri zit nu ook hier. Want hier uh, zat dus niet meer, zit dus niet meer in uh, algemeen, maar uh, in het zeg maar het eerste scherm van instellingen. Hier geef je ook aan of apps toestemming mogen hebben om Siri te gebruiken. Touch ID en toegangscode. Knop. Ik ga eens even kijken, want ik denk, Nens, Selected. dat waar jij touch het over had, IDN dat dat hier zou kunnen zijn. Instellingen. Terugknop. Touch ID en toegangscode. Koptekst. Gebruik Touch It voor. Koptekst. iPhone ontgrendeling. Uit. iTunes en App Store. Uit. Gebruik je vingerafdruk in plaats van je Apple ID. Vingerafdrukken. Koptek. Voeg een vingerafdruk toe. Zet code aan. Knop. Wijzig toegangscode. Grijp. Vraag om code. Direct. Fasilialing. Grijs. Stembediening voor muziek is altijd ingeschakeld. Toegang bij vergrendeling. Koptekst. Vandaag weergave. Grijs. Aan berichten weergave. Grijs. Aan Siri. Grijs. Aan antwoord met bericht. Grijs. Aan woningbeheer. Grijs. Aan. Palet. grijs. Aan. Houd kaarten gereed voor gebruik op het toegangsscherm door tweemaal op de thuisknop te drukken. Wis gegevens. Grijs. Uit. Wis alle gegevens op deze iPhone nadat tien keer een foute toegangscode is inge- Wis alle gegevens. Nou, dat is alles. Ik zie dat ze hier allemaal grijs zijn. Blijkbaar heeft dat er uh, mee uh, ermee te maken dat um, ik mijn iPhone, ja, heel dom zou je misschien zeggen, helemaal niet beveiligd heb op dit moment. Dus als ik hem verlies, heb ik een probleem. Dus ik ga daar maar weer eens wat aan doen. Maar ik, euh, ik heb hier nog niet gezien, Nens, wat jij instellingen, bedoelt. Terugknop. Instellingen, instellingen. Touch ID. Ik loop er nog even door. Knop. Batterij. Knop. Batterij. Ja, informatie. Dat laat ik even voor wat het is, want dat is niet, niet echt wezenlijk veranderd. Privacy. Knop. Um, ik ga je wel even snel doorheen, want privacy, volgens mij is hier. Instellingen, privacy. Locatievoorzieningen aan contacten. Knop, agenda's. Knop. Kijk, hier geef je dus aan welke apps uh, contacten agenda's mogen bekijken, gebruiken. Herinneringen. Knop foto's. Knop bluetooth-deling. Knop microfoon. Knop spraakerkenning. Knop camera. Knop. Gezondheid. Knop. Chromekit. Knop Mediabibliotheek. Knop Beweging en conditie. Knop. Als app zo'n toegang vragen tot je gegevens. Nee. Twitter. Knop. Kassibook. Knop als Epson toegang, diagnose en gebruik. Reclame: reclame. Dat zijn de normale, er, Niet, als, er als, is één nieuwe. Beweeg mee, Home, gezond, camera. Spraakherkenning: Dat is spraakherkenning. Geselecteerd, is spraakherkenning. Nieuw. Ga er even privacy. in: Spraakherkenning. Koptekst. Hier staan de apps die om nou. toegang tot spraakherkenning hebben gevraagd. Hier staan de apps die om spraakherkenning. Koptekst: Geen één, dus. Privacy: Terugknop, privacy. privacy. Okay. We weer... Spraakherkenning. Knop: Dan Gaan we weer naar de instellingen. Terug. Terug. Instell instellingen. Koptekst iTunes en App, i privacy, iCloud. Tom Hessel13, AdMail, iTunes en App Store. Bekende Knop. verhaal. Mail. Knop. Nu, hier is het anders. Mail en. Contacten. En. Knop. Agenda. Agenda's. Agenda's, dat was vroeger in één uh, onderdeel. Mail, contacten en agendas, dat is nu gescheiden. Notities. Knop, herinneringen. Ja. Nou, de rest uh, denk ik dat ik dat maar even laat voor wat het is. Want anders dan uh, wat ik net al zei, dan ben ik nog een hele tijd bezig. Um, dan wilde ik net iets zeggen en dat is me nu weer ontschoten. Uh, dat komt hopelijk nog wel. Um, dat is even een beetje wat ik kwijt wilde over de instellingen. Ik vergeet natuurlijk een hele hoop, dus ik geef even de microfoon vrij voor mensen die uh, zoiets hebben van, ja maar dit moet je zeker noemen. Uh, zeker noemen weet ik niet. Ik uh, hoop dat dit werkt. Ik heb nu een, uh, een koptelefoontje om. Um, even kijken. Je had het over die Siri hè? Uh, en WhatsApp, um, je hebt het ook kort benoemd, maar misschien toch even te overvloeden dan. Als je wil dat je WhatsApp een berichtje uh, kan sturen via Siri, dus je zegt uh, stuur een, bericht, uh, een WhatsApp bericht naar, dan een naam. Dan moet je wel in de instellingen naar Siri en dan uh, vind je daar een optie die heet app ondersteuning en daar moet je even um, de... WhatsApp bijvoorbeeld daar aanzetten dat hij daar gebruik van mag maken. Net zoals jij net bij de teksterkenning deed. Maar daar staat in ieder geval de serie onder om dat te laten werken. Voor de rest had je het over die andere, die uh, Touch ID gebruiken om uh, je telefoon in te gaan. Nou, die zit onder algemeen toegankelijkheid en dan de thuisknop. Daar staat Touch ID Um, maar dan kom je waarschijnlijk dadelijk langs als je de toegankelijkheidsopties doorloopt. Tenminste, dat neem ik aan dat je dat doet. Ja, nou goed dat je het nog even specificeerde, want ik had het wel even genoemd bij Siri. Telefoon. Maar ik heb het niet ja. laten horen. Um, we gaan even dan naar de algemene instellingen: instellingen, vliegtuigmode, Bedieningspaneel. berichtgeving, Be niets door, algemeen, knop, Geselecteerd. algemene. Even algemeen. kijken, zijn daar nou nog interessante Terugnop. dingen veranderd? Um, oh ja, ik weet alweer wat ik wilde vertellen. En daar, daar komen we nu op bij. Um, bij de toegankelijkheid, um, dat heeft te maken met het woordenboek. Uitspraak heet het hier. Um, je kunt dus, wanneer je niet tevreden bent over de uitspraak van een synthesizerwoord, um, kun je daar iets aan doen. Nou, mensen die, die de, de screen readers gebruiken, zoals Joss en zo, die kennen dat waarschijnlijk al wel. En een van de dingen die ik vervelend vond, was dat um, als ik een bericht kreeg, een, een regenmelding of weet ik veel wat... Dan uh, zei Claire, of dan zei de spraak, want het maakte niet uit welke stem je gebruikte, regenmelding 5 meter gel. Nou, dat is leuk. Wat hij bedoelde was natuurlijk 5 minuten geleden. Dus ik denk, dacht van, nou weet je jongens, wat ik ga doen, ik ga de m veranderen in het woord minuten en gel in geleden. Dat werkte prima, dus het werd toen 5 minuten geleden. Keurig. Maar... Nu doet zich een ander probleem voor en daar heb ik nog geen oplossing voor gevonden. Stel dat ik een. Ik maak even een. Ik ga even een zoekveld openen. Gelderlander, en h l n zoek, tekstveld. Ik heb een tekstveld en moet je horen als ik nu de letter M ga zoeken. Invoegspatie, V, B, N, zoek, invoegpunt verplaatsen voltooid. Oh ja, dat vertel ik zo over te V, B, N. Hoofdletter M, I, N, U, D, E, N. Dan gaat hij dus het Marie. woord minuten spellen. Terwijl ik dus de M nu uh, aantik. Uh, wat jullie net hoorden over dat uh, invoeren, uh, uh, de, de cursor verplaatsen. Dat heeft te maken met uh, blijkbaar, um, want ik voel het ook gebeuren. Ik heb de iPhone 6S en die heeft uh, 3D-touch. En als ik dus een letter indruk, dan doet hij dat. G, invoegpunt wordt verplaatst. Alleen geen idee waarnaar. Invoegpunt verplaatsen voltooid. Dus blijkbaar gebeurt er dan niets. En ik weet ook helemaal, ik heb dat nog niet opgezocht. Uh, ik moet dus heel voorzichtig zijn dat ik niet te hard op de letters druk. Textveld, um, Tekstveld weer, annuleer. Even Nop. annuleren. Oké. Okay. We waren in instellingen. Dus ik ga even terug naar de instellingen. van Beginscherm, Opkiezer. instellingen, actief. Zo. Instellingen. Dan gingen we naar algemeen. Ververs op achtergrond. Beheer op slaadruim. Instellingen. Nou. Algemeen. Info. Software update. Zoek met Spotlight. Kandof. Knop. CarPlay. Het is Knop. allemaal een beetje hetzelfde gebleven. Toegankelijkheid. Knop. Toegankelijkheid. We gaan even kijken. wat, Algemeen. Terugknop. Het rijtje even langs. Toegankelijkheid. Zien. Kopt. Voice over. Aan. Knop. Nou. Uh, de voice -over. Voice, -over, voice over Ik ga er even doorheen. Voice over. Tik tik tik om het gezicht veeg met drie vingers nou, aan te stellen. Dat zijn helboodschapjes. Door kunnen met voice over. Spreeksnelheid. Koptekst. Spreeksnelheid. 55 toonhoogte wijziging aan detailniveau knop. Detailniveau. Dat is een nieuwe. Geselecteerd detailniveau. Voice over. Terugknop detailniveau. Koptekst. Spreekingsuit. Uit. Uit. Daar zit hij. Emoji achtervoegsel. Uit. Spreek het woord emoji uit wanneer emoji in tekst worden opgelezen. Spreek het nou, woord dat emoji zijn dus nu de, de, de detail, wat ze ook wel uh, verbossetie met een moeilijk woord noemen. Hier zet je dus nu voortaan uit dat hij roept van tikdubbel om onderdeel te activeren en meer van dat soort meldingen. En inderdaad het emoji-achtervoegsel, dus niet alleen maar van... Uh, Lachend gezicht met uh, samengeknepen ogen, maar dan hoor je ook nog dat het een emoji is. Nou, dat is nieuw. Voice over. Terugknop. Voice, voice over. Detailniveau. Spraak. Knop. Spraak. Geselecteerd. Spraak. Voice over. Spraak. Koptekst. Wijzig. Knop. Stem. Clair. Verbeterd. Uitspraak. Knop. Hier heb je dus de uitspraak: roodortalen. En de roodortalen: Nederlands. Nederland. Nederlands. België. Engels, v Engels, VK, Engels, taal toe. voeg taal dat toe. Dat is dus nu, knop. nou ja, hier kun je dus uh, van alles mee, uh, mee rommelen. En dat is uh, verder eigenlijk hetzelfde gebleven, alleen er zijn veel meer stemmen. Voice over, Ter voice over, voice over, spraak, draaien, focus 40 bde 8, cf 61 A, 5. Dat zal wel. Knop, audio, knop, audio, geselecteerd, audio, voice over, audio, koptekst, gebruik geluidseffecten, aan, ducking. aan. Kies automatisch luidspreker, aan. Schakel tijdens audiogesprekken automatisch over naar de luidspreker als je je iPhone niet bij je oor houdt. Spraakkanalen koptelefoon, koptekst, geselecteerd, koptelefoon links, geselecteerd, koptelefoon rechts. Geluidskanalen koptelefoon, koptekst, geselecteerd, koptelefoon links, geselecteerd. Koptelefoon rechts, geselecteerd, nou. geselecteerd. Geselecteerd. geselecteerd, sprake spraakanalen koptelefoon, koptekst. Oké, okay, nou, je hoort, dit is ook een stuk uitgebreider geworden. Schakel tijdens audiogesprekken automatisch... Uh, audio betekent dat als de uh, voice-over iets zegt, dat als er een ander geluid gaande is, bijvoorbeeld een radiozender, dat dat als het ware even wordt weggedrukt. En dat is wat je... Wat in de, op de radio eigenlijk altijd al gebeurt. Een dj hoeft eigenlijk niet meer aan zijn microfoonschuif te trekken zodra hij gaat kletsen. Dan wordt uh, de muziek die daaronder ligt, wordt uh, um, een stuk zachter gezet. Nou, dat kan de iPhone ook. Dat deed hij standaard altijd al. Maar je kunt het hier dus aan of uitzetten. Kies automatisch luidspreker aan. En hier kun je dus ook blijkbaar de luidspreker kiezen. audio kies schakel tijdens audiogesprekken automatisch over naar de luidspreker als je je iPhone niet bij je oor houdt. Ja, volgens mij deed hij dat altijd al. Maar blijkbaar kun je dat dus ook uitzetten. En dat zou dus betekenen dat hij niet meer op handsfree gaat. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Euh, ik ga even de microfoon loslaten, want ik ben wel benieuwd of iemand dat al heeft gedaan. Want ik had vanochtend nog een gesprek met iemand die zei van... Ik krijg hem niet meer van de luidspreker af. En nou ja... Nou is het misschien niet zo slim om het hier uit te zetten, want dan kun je helemaal niet meer handsfree bellen, maar toch. Dus ik geef even de microfoon vrij voor commentaar hierop. Niet uitgeprobeerd, maar ik denk dat hij daar gewoon voor werkt. Um, <laughs> dus dat is niet wat ik wilde toevoegen. Ik wilde wel even toevoegen dat je even heel snel langs de, uh, hoe heet het, de spraak bent gegaan, om daar uh, de, uh, zeg maar een voorbeeldje te doen van zo'n uitspraak dingetje. Uh, dat, ik denk dat het wel handig is om eens te, laat, te laten zien hoe dat werkt. Want daar zitten nog wat uh, extra opties in. Dus uh, als je bijvoorbeeld, uh, er heet een, een cliënt die heette Maurik en dan zei die Mo Moerik bijvoorbeeld. Of uh, Watch dat uh, spreekt uit als watg of zoiets. En dat wil ik veranderen in Watch. Of je dat uh, ook een keertje even wil laten horen hoe dat dan werkt. U vraagt en wij draaien. Ik ga terug. Kies automatisch luidspreker voice over. Terugknop, voice over, spraak, knop, geselecteerd, spraak, voice over, spraak, wijzig, knop, stem, kler, verbeterd, uitspraak, uitspraak. knop, geselecteerd, ah, uitspraak, spraak, terug, spraak, terugknop. terugknop, uitspraak, koptekst, voeg toe, knop, shell, geleden, knop, m, minuten, knop, wijzig, knop, wijzig, nou, heb je zo. m, gaat toevoegen, voeg toe. Voeg toe. Voeg, toe. voeg toe, voeg toe, tekstveld, bewerkbaar, tekenmodus, invoegpunt aan begin. Hier krijg ik, ik zal even helemaal naar boven gaan. Uitspraak. Terugknop. Vervanging. Koptekst. Speel af. Grijs. Knop. Zin. Tekstveld. Bewerkbaar. Jo, het woord. Zin is, is bewerkbaar. Um, ik ga dus even kijken of dat werkt. Dus ik doe. Maurik. Hoofdletter N. Hoofdletter. Hoofdletter M. I. Hoofdletter N. Uh, nee, ik ga het even anders doen. Want het is, ik doe even het woord. Uh, en een, een, een chat wordt heel raar uitgesproken. L, verwijder, hoofdletter... Dus ik teken in CH... Hoofdletter G, hoofdletter V... Hoofdletter C, hoofdletter C... H, H, S... A, A, T, T... Tot chat... R, Oké. Okay. uitspraak, vervanging, speel af, zin, tekstveld, bewerkbaar, chat, teken, vervanging, tekstveld. En nu maak ik er in, chat tot, punt, van... Chat, dus ik doe even T-J-E-T. -e Hoofdletter I. Hoofdletter, D. Hoofdletter D. J -j -r -e -e T. Hoofdletter T-J-J-R-E-E-D-D. Oké, okay, ik ga weer even Uitspraak. helemaal naar boven. Dat Vervanging. Speel af. Knop. Zin. Chat. Vervanging. Tekstveld. Bewerkbaar. Chat. Tekenmodus. Mooi. Dan en heb I. ik hier ook nog een speelafknop, dus we gaan eens kijken wat die doet. Zin. Maar zo hoor je het nu af. natuurlijk ook. Knop. Chat. Nou speelt hij het af met de uh, compacte Xander stem, hoor ik. Zin. Vervanging. Dicteer of spel hoe de zin moet worden uitgesproken. Oké, okay, nou dat hebben we net gedaan. Talen. Nederlands, Nederland. Knop. Stemmen. Alle knop. negeer hoofdletters, Aan. Pas toen op alle apps. Aan. U. Pas toen okay. negeer, talen. Nederlands Nederland. Knop. Stemmen. Alle. Knop. Ik ga even de stemmen, stemmen doen. Vervanging. Stemmen. Koptekst. Geselecteerd. Alle. Claire. Claire. Verbeterd. Xander. Xander. Verbe Xander verbeterd. Die kan Xander. ik dus allemaal. Claire. Claire. Geselecteerd. Alle. Ik kan ze dus stuk voor stuk selecteren. Hij staat nu op alle. Maar ik kan Claire. dus zeggen: van, ik wil het alleen op. Claire. Verbeterd. Claire verbeterd. Geselecteerd. Xander. Xander. Verbeterd. Op... Xander. Verbeterd. Xander. Geselecteerd. Claire, Claire, alle. Nou, ik pak weer alle. Geselecteerd. Stemmen. Koptekst. Xander. Verbeterd. Oh. Vervanging. Terugknop. Ik ga even terug en we gaan Vervanging. even naar Nederlands. Past u op alle apps. Negeer. Stemmen. Alle. Knop. Talen. Nederlands. Nee. Geselecteerd. Talen. Vervanging. Talen. Alle. ...is de taal waarop je aangepast die uitspraak moet worden toegepast. A, Arabisch, Chinees, Chinees, Chinee... ...B, Duits, Engel, Engel, Engel, Engel, Engel, Fins, ik ga Finland. even naar... ...rij 16 tot en met 31 van 38. Pools, Noors, geselecteerd, Nederlands, België. Geselecteerd, Nederlands, Nederland. Kijk, en ik, als ik de stem Ellen ook wil doen... ...die hoorde je net er ook niet bij staan... ...dan... Um, ...Nederlands, België. ...moet ik Nederlands, België nemen, dat... Brengt me er trouwens op dat die M, die zal dan, als ik, in een, als ik Ellen even kies in mijn rotor, zou ik dat niet meer moeten horen. kan ik eventueel uitproberen, maar dat is eigenlijk wel logisch. Vervanging. Terug. Vervanging. Terug. Vervanging. Talen. Nederlands. Nee. Okay. stemmen. Negeer. Pas toe op alle apps. Aan. Ja, ik weet niet wat dat inhoudt. Negeer. Pas toe op alle apps. Aan. Q. Ik zal Pas het dus uitzetten. Apps. Uit. Pas toe op. Kop. 9292. Aandelen. Activiteit. Agenda. AI Vision, Airport. Alarmvaar 1, nou, App Store. Je hoort het. Je kan dus kiezen Knop. bij welke app die dit moet doen. Nou, dit moet hij doen bij WhatsApp. Dus ik geef hem naar beneden. en iTube. iBook. Bol. Zonmaan. Zoek. zoek -i zoek Zoek-en-scan. YouTube. Woning. WhatsApp. Knop. Hoopla. Geselecteerd. WhatsApp. WhatsApp. Oké. Okay. Uitspraak. Terug. Vervanging. Speel af. Zin. Vervanging. Dicteer of spellen. Talen. Stemmen. Negeer hoofdletter. Pas toe op alle apps. Pas toe op. Koptek 9292 aandelen. Knop. Oké, okay, nou ehm. Um, Activiteit KNF iJbooks. Bronzon. Zoek. Zoek. Is het zo leuk dat ik nu dus even afvraag hoe ik dan. Uitspraak. Vervang. Speel af. Zin. Jacques. Terug. Uitspraak. Terugknop. Nou, dan gaan we maar Uitspraak. even terug. Uitspraak. Spraak. Terugknop. Ehm. Um, ik neem aan dat hij het nu doet. Want uh, uh, we hebben nu de terugknop. Dit was ook net de terugknop. laatste knop. Het uh, past toe op alle apps. Um, spraak, spraak, voice-over. Even kijken. Stem, Kler, uitspraak, knop, voice-over, terugknop, voice-over, terug. voice-over, rotor, knop, audio, knop, audio hadden we gehad, rotor, rotor. knop, is gebleven wat het was. Typestel, normaal typen, ja, Spellingsalfabet. feedback bij typen, speciale toetsen, ctrl-plus-option, knop, dit heeft te maken, dat hadden we in 9 ook al, dat je de voice-over toetsen, hè, de, wanneer je een, een, een extern toetsenbord gebruikt, kunt wijzigen. Spreek berichtgeving altijd uit. Aan. Afbeeldingsnavigatie. Altijd. Grote cursor. Uit. Timeout dubbel tikken. 0,25 seconden. Knop. Ja, dat zat in 9 ook al. Je kunt zeg maar, de snelheid waarmee je dubbel tikt. Om iets te activeren kun je instellen. Uh, ik heb ook wel eens mensen gehad die dat snelle tikken, die twee tikjes, dat dat toch te moeilijk was. En dan kun je hem langzamer zetten. Dus dan mag er meer tijd tussen die twee tikjes zitten. Time out, wilt tikken. 0,1 um, toegankelijkheid. Toegan dat is toegankelijkheid. de voice over. Uh, even in verband met de tijd uh, geef ik hem even vrij. En uh, dan wilde ik even aan Nens vragen, uh, voor, in plaats van dat ik de rest van de, de toegankelijkheid even doorloop. Of jij even uh, uh, er doorheen wil en aangeven of waar uh, ik, we eventueel nog extra aandacht aan zouden willen kunnen besteden. Komt-ie. Ja, uh, mm, ik heb al een aantal puntjes, maar dat, dat pak ik zo op. Ik, wilde alleen, ik was benieuwd naar de braille. Um, daar zag ik tussen staan dat ik toon toetsenbord Daar was ik benieuwd naar. Ik niet dat dat nu opgelost kan worden. Maar volgens mij is dat nieuw in uh, Braille-instellingen. Nee, toon toetsenbord dat is er volgens mij altijd. Dan krijg je een, um, een Braille-toetsenbord op je scherm. Dus dan kan je Braille schrijven op je iPhone-toetsenbord. Dat was niet nieuw, dat zat ook al in 9. Ik kwam de scherm invoeren zoals, zoals ik die in de rotor inzet, zeg maar. Dat is wat ze daarmee bedoelen. Dus alleen voor braille invoer, niet voor braille uitvoer, zeg maar. Nee, dat was puur voor, uh, voor braille invoer. Dan zet je uh, drie of uh, nee, zes vingers op het scherm en dan kun je braille typen. Nou, dat uh, is voor mij niet echt weggelegd. Uh, de Nemet, Nemet, ik ben niet van de wiskundige, maar de voorvergelijkingen, dat stond er ook al in. En... Uh... Wat is slaapbladzijde om bij het schuiven? Sorry hoor, Ik mijn braille check ik nu pas. Nou, Daar zit uh, niks nieuws bij. Dat is dat wanneer je braille aan het lezen bent, op je leesregel, dat die automatisch doorscrollt. Okay. Um, nou, wat is er veranderd? Een beetje denk ik op zicht. Uh, de kleurschema's die zijn uitgebreid, hebben we het de vorige keer al over gehad. Hè, in de... Ik moet even gluren in de AI-afspraag 166 als ik me goed herinner. Um, ...dus daar zijn wat dingetjes bijgekomen... ...er is een vergrootglas bijgekomen... Uh, ...ik vind het niet erg grote vergroting... ...maar het zit er wel in nu... ...als standaard... Uh, ...onder instellingen, algemeen toegankelijkheid, vergroting... ...je kunt... Uh, uh, hij, scherp, ...hij doet scherpstellen... ...terwijl je camera aanstaat... ...of je maakt een foto en dan kan je het vergroten... ...dus dat zijn dat soort dingetjes... ...even gluren... ...er is wat uitbreiding in de schakelbediening... Um, Volgens mij, even kijken, onder de algemeen vind ik nu ook de woordenboeken. Volgens mij zaten die daar ook niet. Ik zie daar VPN, maar dat zou ook kunnen dat die al bestond onder algemeen. En ik zie daar nog beperkingen bij gekomen. Voor de rest had jij het over het invoeren van, uh, uh, hoe heet het, van een tekstje. Er heette iets type feedback. dat moet ook nieuw zijn. Dus als je uh, inderdaad iets typt. En je wacht een aantal seconden, dan gaat hij uh, de laatste letter uitnoemen, dat soort dingen meer. Uh, wat een beetje lijkt op wat er al bestond. Uh, maar deze is net iets anders. Dus hij, ja, nou ja ik, ik heb er een filmpje van gezien. Ik kan er nu niet zoveel over zeggen, maar feedback is dus volgens mij ook nieuw. Maar of dat echt nieuw is in de voice-over instellingen, dat vraag ik me af. Maar voor de scherm uitlezen is dat zeker wel zo. Voor de rest is er ook... Assering uh, mogelijk, per woord of per zin. Dat heeft ook allemaal weer te maken met het uh, uitlezen van een scherm. Dus dat er gewoon uh, gearseerd wordt. Uh, zodra er een woord wordt uitgesproken, nou dat kan je ook aan- en uitzetten. En dat zijn volgens mij meer de dingen voor de uh, dingen die je kunt zien. Ik realiseer me trouwens, dankjewel Nens, dat, uh, dat ik een beetje verkeerd. Bezig ben, want we moeten eigenlijk met de binnengekomen vragen bij Ajaars ah beginnen. Um, maar goed, we maken dit even af en dan doen we die dan. Uh, Oké, okay, uh, ik denk dat we dan al een heel eind zijn. Uh, VPN, dat was er al. Uh, Virtueel personal network, dus wat dat aangaat, denk ik dat we uh, al behoorlijk. Ja, er zijn natuurlijk wat verschuivingen en zo, maar de, ik denk dat we de belangrijkste dingen wel hebben gehad nu. Ehm. Um, Voordat ik Nens vraag of uh, naar de iAsk vragen, wil ik nog even vragen of er nog uh, dingen zijn betreffende iOS 10. Dus wie de microfoon wil, ik zou zeggen pak hem. Um, ja, ik heb nog uh, een, een, een vraag over uh, het nieuwe iOS 10. Ja, sowieso heb ik een, een iAsk vraag uh, ingestuurd. Maar dit is uh, een andere vraag die me nu binnenschiet. Ik uh, kreeg ergens mee dat iemand had iOS 10 geïnstalleerd en die was zijn foto's kwijt. En uh, ja, moet je, ik, ik, moet je iets extra doen ofzo? of zo? Of uh, is, bestaat inderdaad de kans dat je ze kwijtraakt? Ja, ik heb dat ook gelezen. Ja, nou ja, um, ik weet het niet. Het is, uh, ik heb het maar op één plek gehoord. En als het echt zo zou zijn dat, het, dat je je foto's kwijtraakt... ...ik denk dat er dan wel zo rond de hele wereld wat meer problemen naar voren waren gekomen. Dus hoe dat kan, ik heb geen idee... Ik heb ze allemaal nog en ik zou er best een paar kwijt kunnen. Dat is toch een kwestie van delete of niet? Dat is het juiste antwoord, Tom. Dankjewel. Dat wist ik. Ik heb ook een heel ontzettend flauwe vraag. En ik heb ook geen Eostine, dus ik. Uh, maar goed, wat, wat me zo pas opviel, dat was, toen je dat chat aan het veranderen was, toen kwam er een soort vrouwelijke kastraat tussendoor. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Kun je dat uitzetten ook? Ja, dat is uh, uh, die die in, in de voice-over, dat je toonhoogtewisselingen gebruikt. Hè? Dat, uh, soms is uh, Claire dan te laag en soms wordt Claire dan ineens een heel klein meisje. En uh, ja, dat staat nog aan, maar ik, ach, ik ben er inmiddels aan gewend, maar ik snap het. Het is inderdaad best wel storend. Dus misschien moet ik het ook maar eens uitzetten, maar dat zit dus in de... Voice over instellingen, toonhoogtewijzigingen. Dat, dat wist ik eigenlijk wel. Ik wist alleen niet dat het, dat het zo uh, ver doorgevoerd ook uh, kon gebeuren. Maar goed, oké, okay, bedankt. Ik heb eigenlijk nog één vraag over IOS 10. Het mail, standaard mailprogramma. Die vind ik uh, wat uh, verwarrend geworden. Uh, vroeger had je dus over één onderwerp. kwam je in een schermpje en dan stonden de, alle deelnemers aan die, dat onderwerp stonden onder elkaar. En hoe dat nu zit, ik. Ik ben er nog niet helemaal achter. Weet iemand dat? Of begrijpt iemand mij nu? Oh, dan moet ik even de microfoon in iemand anders laten, Piet. Want ik heb uh, uh, berichtenreeksen. Die uh, heb ik uitstaan. Want ik vind dat hoogst irritant. Ik wil mijn berichten gewoon onder elkaar hebben. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het soms wel eens aanzet. Als ik een hele tijd in een forum niet ben geweest. en er staan uh, meer dan uh, 100 berichten of zo. dan zet ik hem nog wel eens aan. Want dan kan ik inderdaad in één klap een hele berichtenreeks verwijderen. Maar normaal gesproken heb ik het niet aanstaan. Dus um, kan, ik daar, kan ik daar in ieder geval geen zinnig antwoord over geven? Dus als iemand iets kan uh, roepen over... Ik heb wel iets in het forum erover gezien trouwens. Maar dat lees jij ook. Dacht ik, uh, maar als iemand iets zinnigs weet te vertellen over de veranderingen als het gaat om berichtenreeksen. Dan zou ik zeggen, ga je gang. Nou, eigenlijk is mijn vraag een beetje meer uh, van wat jij al zegt. Is het niet zo dat er in de instellingen onder mail dat je de berichtenreeksen uit hebt gezet? Uh, of is dit echt gewoon een bug? Daar ben ik nog niet helemaal achter, nens. Ik, uh, ik ga nog eens even naar die berichtreeks kijken. Misschien dat, dat enig zo laars biedt. Maar wat ik ook kwijt was, je had vroeger in je brinscherm. je. Ik had dan twee mail dingen, Gmail en uh, Planet. En dan, vervolgens kwam er account of uh, VIP en een account. En daar stonden ze nog een keer. En dan had je, als je die opent, had je die hele meuk van verzonden. Prullenman, nou, noem ze maar op. En dat kwam in eerste instantie nu gewoon plof, zo in het eerste scherm. Dus die was in één keer vier pagina's groot of zo. Maar als je daar dus op uh, Gmail, dan staat het Gmail groot. Als je dat dan, dan kan je dat samenvoegen. Dan ben je die zo in één keer kwijt. Dat was ook een probleem. Maar dat vond ik allemaal niet uh, erop vooruit gegaan. Maar ik zal eens naar die berichtenreeks kijken. Misschien dat dan de enige zolaars biedt. Dank u. Ja Piet, die wilde ik ook nog noemen inderdaad in, in, in de e-mail. Dat dus nu, uh, ik heb ook twee Gmail accounts. En dat dat nu opengevouwen is. Dus dat je, je krijgt nog steeds wel... Eerst de inkomende, uh, de, uh, als je van bovenaf begint, de inkomende postbus. De inkomend van de eerste en meteen daaronder inkomend van je tweede Gmail-account. En dan na uh, uh, uh, de VIP en daarna alle inkomende berichten. En daaronder krijg je dus uitgevouwen je Gmail-accounts. En niet meer het kopje account met daaronder de namen van de accounts. En als je daar dan op dubbel tikt, een nieuw scherm. Het is nu een soort boomstructuur geworden die daaronder hangt. En inderdaad, als je erop dubbel tikt, dan, dan, dan kun je hem uh, dicht doen. Maar standaard staat hij open. Dat klopt. De ze zijn wel heel handig geworden. Je hebt nu uh, onderaan 1, 2, 3. En ik ga het net een beetje een pagina verschuiven. Dus dan kun je zo een ander berichtje kiezen. Het is wel verbeterd, maar je moet er even aan wennen. Zou je dat nog één keertje willen halen, Aline? Aline? Er staat onder in het schermpje uh, nummertjes. 1, 2, 3, 4, hoeveel berichten er zijn. En zo kun je schuiven van bericht 1 naar bericht 2 naar bericht 3. Alleen de plaats waar het staat verschuift een beetje. Dus ik ben nog niet precies achter waar het altijd komt, maar het staat er wel. Dus eigenlijk is het wel verbeterd als je weet hoe het werkt. Dat is met veel dingen trouwens. Dankjewel uh, Aline. Dat ook gewoon met drie vingers uh, van links naar rechts tegen uh, Aline. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, uh, ik zal daar ook eens even naar kijken. Als je berichtgeving aanzet, dan kun je er wel in, maar dan zie je een bericht. En dan moet je dus met drie vingers van rechts naar links vegen om als het ware door de reeks te bladeren. Nou Piet, ga jij het ook eens proberen en ik ga het ook eens even aanzetten. Want ik zag in een uh, uh, e-mail lijst van mij over Pro Tools dat er meer dan 300 berichten in stonden. Dus ik denk dat ik hem daar maar eens even op ga uitproberen dan. Pardon, het, het was een vraag van mij of die drie vingers ook werken hoor. Ik weet niet of dat werkt, maar dat lijkt mij dan. Toch wens ik Tom heel veel plezier ermee. Ja, het houdt me van de straat. Ja, Alwin zit op de iPhone, dus misschien gaat dat uh, af en toe een beetje mis. Uh, nou, Alwin, als je er nog tussen wil komen, doe uh, ik natuurlijk altijd prima. Uh, anders kun jij misschien de iAsk vragen even oppakken, Nens. Uh, ja, oké. Okay. Ik heb vraagjes binnengekregen van Helma van Loon. Volgens mij staat ze ertussen, want ik zie Helma. Um, ze had een vraag over de Sintrek-app. Uh, dat is een dagboek wat ze bij moet houden. En Ik heb er eventjes heel snel naar gekeken. Hij is niet geheel toegankelijk. Zeker het stukje dagboek is niet toegankelijk. Dus uh, waarschijnlijk is dat al antwoord op je vraag. Uh, en wil je er meer over weten en wil, wil je dat we het samen bekijken... dan kunnen wij altijd een afspraak maken. Maar uh, hij is niet geheel toegankelijk... Dan had ze ook nog een vraag over de andere. Een andere stem had ze plotseling. Dus uh, volgens mij gebruikten ze de Belgische en wilden ze de Nederlandse en dan kon ze niet meer wisselen. Volgens mij moet dat op te lossen zijn in die instellingen die net uh, door Tom besproken zijn. Uh, als dat niet duidelijk is, dan hoor ik dat graag. En de spreeksnelheid had je in de rotor al gevonden. Dat. Uh, als die niet in de rotor staat, kun je hem in de instellingen voice-over, kun je de rotor instellen en kun je aanvinken wat je in je rotor wil hebben. Dus dan kun je hem er zetten. En dan had je een vraagje over de layout en dat was mij een beetje uh, onbekend van wat je daar precies mee bedoelt. Dus dat, daar laat ik zo even voor los. Um, nou ja, daar laat ik voor los nu. Dat kan je waarschijnlijk eventjes aanvullen. Um, Helma, als je wil praten, moet je natuurlijk een microfoon hebben, maar stel dat die er is, um, dan druk je de control in, de linker control dan hoor je een klein geluidje en dan kun je, moet je hem vasthouden en terwijl je hem vasthoudt kun je praten ben je uitgesproken kun je de knop loslaten maar even nog over die talen um, als je meerdere talen uh, als je van taal verandert zou het dus ook kunnen zijn dat de, in de rotor je ook uh, talen tegenkomt dus dan draai je de rotor naar taal en dan veeg je met één vinger van boven naar beneden of van beneden naar boven en dan zou je op die manier ook de taal kunnen wisselen en dan is het wel verstandig om daarna de rotor weer van taal af te draaien. Want uh, mij gebeurt het ook wel eens dat ik ineens een, een andere taal heb omdat ik de rotor op taal heb staan. En dan niet goed horizontaal veeg maar te schuin zodat het als verticaal wordt geïnterpreteerd. Oké okay, probeer eens even kijken of je kunt praten. Ik hoor een geluidje en hoop dat ik nu verstaanbaar ben. De layout vraag, dat was de layout van de berichtjes die ik kreeg uit de sms. Ja, sms is natuurlijk een, een verhaal apart, dus ik weet niet, ik gebruik die app nooit. En um, ik weet dus niet precies wat jij bedoelt met veranderde layout. Ik weet wel dat ze in de sms ook hebben zitten dokteren. Maar ik denk dat Nens daar net even iets meer over kan vertellen dan ik. Nou Tom, ik sluit bij deze eventjes bij jou aan. Ik ga even kijken of ik een sms heb, maar volgens mij ook niet. Nou, ja, dan moeten we het antwoord even schuldig blijven. En uh, nou ja, ik weet niet, mensen, ik, ik begrijp dat jij al contact hebt met haar, met Helma. Dus dan moet je het misschien uh, inderdaad uh, een keer samen doen en anders gaan wij in ieder geval even kijken... Wat er in, het is raar, hè? Nee, want ik gebruik het nooit meer. Wat er in die sms app nu eigenlijk is veranderd. Want ik weet wel dat er meer mogelijk was. Dat, dat is toen ook in de WWDC uh, praatje door uh, Tim Koek allemaal verteld. Maar ik heb het zelf nog helemaal niet gezien. Ik krijg af en toe wel een berichtje uh, via WhatsApp. Uh, als ik het systeem bij Bartimé in wil. Maar dan wordt er een code uh, voorgelezen. En die tik ik in. En verder uh, kijk ik er nooit in. Want ik wist hem meteen. Oké. Okay, um, dat was even de SMS. Gaat dat over iMessages? Nee, ja, SMS en iMessage. iMessage is, uh, is een soort SMS, maar dan van Apple. Maar ik begrijp dat het hier gewoon om de SMS gaat. En dat uh, uh, is denk ik een beetje hetzelfde. Alhoewel met iMessage kun je nog iets meer doen, hè? Want uh, iMessage is ook niet gebonden aan een lengte, en SMS wel. We gebruiken wel dezelfde appje. Ja. Uh, je kwam even dwars door mijn spraak heen, Nens, wat zei jij? Ja, ze gebruiken inderdaad dezelfde app, berichten, berichten, sorry, het lijkt Claire wel. Ja, zo heet de app ook, berichten. Oké, okay, dus we moeten nu het antwoord even schuldig blijven. Uh, Nens, ga jij verder met de AI? -app? Dan uh, is Johanne weer aan de beurt. Uh, nou, ze had allereerst een tip, dat is eigenlijk voor ons laatste stukje, maar bij deze noem ik hem maar alvast. Uh, de ABN AMRO bankieren, dat werkt weer goed volgens haar. Dus uh, nou, daar mag ze zelf da dadelijk over uitbreiden als ze dat wil. Um, eens even kijken, hadden ze het verder over de schuifbalk in het vragenuur. Uh, dat dat iets veranderd is. Um, volgens mij heb ik dat al eens eerder van iemand gehoord. Ik moet daar eens even goed naar kijken. Om te kijken of ik een iets toegankelijkere uh, schuifbalk kan neerzetten. Uh, maar uh, ik heb mijn Mac ook geüpdate. Dus uh, mijn wachtwoorden ben ik even pleiten. De, uh, sorry, ben ik kwijt. Dus um, dat moet ook nog eventjes wachten, maar ik ga ernaar kijken Johanne. En dan had je het over uh, je iPad. Je hebt een iPad 4 Retina en je vroeg of je die wel kon uh, uh, naar iOS 10 kon, uh, uh, hoe noem dat, upgraden. Uh, dat kan, de enige die nu achterblijft is volgens mij de iPhone 4S. Die uh, kan volgens Apple zelf niet geüpdate worden naar iOS 10. Je vroeg of je daar automatisch een melding voor krijgt. Um, daar weet ik niet zeker of dat altijd zo is. Misschien moet daar een melding voor aanstaan of niet. Maar je kunt het altijd vinden in je uh, instelling App Store. En dan. Nee, uh, volgens mij onder instellingen. Uh, hoe heet dat? Updates. Wat is het? Ik moet even gluren even in de snelheid. Um, kom, instellingen. Het staat helemaal bovenin. Hoe heet dat? Algemeen. En dan info. Dus uh, daar hoort hij dan te staan. Ik laat even los voor je. Dankjewel, Nancy. Ja, de. Uh, uh, uh, ik krijg inmiddels krijg ik op mijn, ik heb een 4S iPhone. Daar krijg ik dus uh, niets te zien van een, uh, een update naar iOS 10. Dus ik ga ervan uit dat het dan ook niet mogelijk is. En ik heb er trouwens ook via via overal een beetje meegekregen. Maar sinds gisteren krijg ik dus ook een soort van pop-up gebeuren, noem het maar zo dat ik dus uh, op mijn iPad kan uh, upgraden. Nou, ze zijn heel erg dwingend, want ik krijg het binnen een uur zelfs al twee of drie keer aangeboden. En dan kan ik het later, uh, geef ik dan aan. En dan krijg je ook, eens dus nieuw, een scherm waar ik toegangscode moet gaan invullen. En heel toevallig staat er uh, onder, ik kwam er puur bij toeval op, van... Uh, ...dat ik het nog wat langer kan uitstellen, want anders dan moet je toch verplicht het, het weer gaan doen. En ik wacht het liever even af totdat ik uh, dit uh, vragenuur gevolgd had. Dus dat moet dan goedkomen. Ja, ABN AMRO, um, nou ze zijn dit keer heel snel geweest, daar ben ik ook heel blij om. En er zaten namelijk vreemde bijgeluiden in als je uh, door de app heen wandelde. En die zijn in ieder geval verdwenen. Um, wat hadden we verder nog over? Oh ja, de podcast. Ja, fijn dat je daarnaar wil kijken. Want um, dat was eerst namelijk niet het geval met die schuifbalk en nu dus wel. Dankjewel. Ik kom er nog even tussen als het gaat om de banken apps. Ik heb uh, van iemand gehoord dat sinds iOS 10 uh, de uh, Rabo-app een beetje vervelend doet. Hij heeft de, wel de nieuwe versie. Dus ook de, ik werk nog steeds met de oude en ik ben het niet tegengekomen. Hij heeft dus de nieuwe en hij heeft nu problemen met de, de voice-over cursor in het uh, betalingsscherm. Dus als je een, een, een, over, een overschrijving wil doen. Dus uh, mochten er mensen zijn die um, veel drabo gebruiken uh, en nog niet op iOS 10 zitten. Dan zou ik zeggen van uh, wacht even. Uh, ik, ik heb het nog maar van één kant gehoord. Dus uh, verder um, weet ik niet of het een probleem alleen op zijn iPhone is of dat het... Uh, in het algemeen is. Ik nou ja, wat ik al zei, ik gebruik nog steeds de, de, de oude versie van de Rabo... ...want ik heb nog steeds niet die update gedaan... ...omdat er volgens mij meer aan de hand was met de Rabo-app. Uh, mocht iemand uh, hier nog iets op aan te vullen hebben, graag. Nou, niet wat de Rabo betreft, Tom... ...maar um, ja, ik heb natuurlijk nog niet uitgeprobeerd of uh, iOS 10 en uh, ABN AMRO... ...of dat uh, compatible is... Ik neem aan dat ze daar toch wel op voortgeborduurd zouden hebben. Maar ja, dat moet ik nog eventjes uh, uitproberen. Nou, de Rabo uh, is echt een probleem. Die, als je de oude niet meer kunt gebruiken, de nieuwe is nog niet goed. Dus dat, dat weten ze gewoon. Hij is nog niet goed. Alleen als je een nieuwe iPhone hebt en uh, je, hebt hem niet, uh, je, je begint opnieuw met de Rabo-app... dan kun je die oude niet meer downloaden. En, uh, het, loopt al, nou, het loopt al geloof ik al, al een jaar achter... Je bent er ook eigenlijk, uh, uh, laten we zeggen, not amused. Nou, um, ik weet dat er iemand, uh, en ik zeg het maar eens even hardop hier... ...van accessibility uh, permanent is gedetacheerd bij de, de Rabo... ...als het gaat om de toegankelijkheid. Dus ik ga dat uh, maar maandag maar weer eens even stevig aankaarten. Dat lijkt me wel een goed plan. Oké, okay, dat betreffend uh, de Rabo. Uh, Nens, heb jij nog meer... Um, ja, want Johanna had nog meer vragen. Uh, iBooks, um, ze wilde daar een Engelse stem. Volgens mij is als je iBooks de roter taal op Engels draait, moet hij dat toch gewoon de Engelse stem gebruiken. Of ben ik nu simpel, dat kan. Zij vroeg of het bijvoorbeeld mogelijk was om de Voice Dream spraak uh, over te dragen naar andere appjes. En volgens mij is dat echt niet zo. Volgens mij is dat uh, uh, afgebakend en is het alleen voor Voice Dream uh, te gebruiken. Maar uh, ik hoor daar graag andere mensen over. Nee, dat klopt. Dat geldt bijvoorbeeld ook van de stemmen die in Blind Square zitten. Ik weet niet of, in Voice Dream of dat ook a cappella stemmen zijn. Maar die, uh, die, zitten, uh, die, moet, je dan, die moet je ook kopen. Hè? En die kun je helaas alleen maar gebruiken uh, in de app zelf. Dus niet een, uh, exporteren naar een andere app. Dat klopt. Ik heb het ernstig geprobeerd. Maar dat lukt gewoon niet. Dus... Uh... Jammer, maar helaas. Nog even over de ABN Amro Bank. Die app werkt onder iOS 10 en ik blijf rood staan. Of dat met elkaar te maken heeft, dat weet ik niet. Ah, dankjewel Piet. Dus dat is in ieder geval uh, uh, duidelijk. Dus uh, Johanne, dat hoeft jou dus niet tegen te houden om uh, te updaten naar 10. Nens? Niet het zwart lettertype kan nog wel eens helpen hè? om niet rood te staan. Maar in ieder geval, even kijken... Um, Internet, teksten plaatsen. Hoe selecteer je tekst op het internet? Uh, hoe kopieer je dat? Dat doe je nu met een beetje een omweg. Misschien kun je het beste zelf even uitleggen hoe je het nu doet. En uh, of dat op een andere manier beter kan. Zelf maak ik gebruik van de... Ik weet niet hoe hij dat in voor zo vernoemt. Uh, nou ja, dat zoek ik eventjes op. Ik laat even los voor jou. Ja, ik heb een hele omslachtige manier. Omdat ik, uh, ik, ik, ik... Mij lukt het niet om tekst te selecteren op een internetpagina. Dus wat doe ik? Ik pak, uh, wanneer ik op een internetpagina zit en ik wil dat bewaren, het artikel, dan druk ik op de deelknop. Uh, dan, kijk, het zou fijn zijn als ik dan meteen VoiceDream of de KNFB-reader daarin aantref, maar dat is niet altijd het geval. Uh, meestal of vaak is het uh, alleen iBooks, dan, uh, dan wordt er een pdf aangemaakt en die komt dan vervolgens in uh, iBooks terecht... En zoals jij heel fijn vertelde in de vorige podcast, kun je niet regel voor regel in iBooks het oplaten lezen. Per pagina gaat dat. Um, heel onpraktisch. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik vanuit iBooks, um, wat er dus net ingekomen is vanuit het uh, internet gebeuren, dat ga ik dan met de deelknop naar mezelf mailen. En, uh, ja, en dan gaat het natuurlijk uh, overgeheveld worden naar Voice Dream of de KNFB Reader. En kan ik het vervolgens gewoon één voor één regel voor regel laten uitspreken. Ik vind het een hele lange weg. En misschien ja, is er gewoon een kortere. Maar ik, ik, nogmaals met het selecteren, dat lukt mij dus niet. Maar gaat het dan om documenten? Dus bijvoorbeeld een PDF, of de document wat je, wat je wil laten voorlezen? Of gaat het gewoon... ...om een stukje uit een website wat je wil bewaren. Dus, um, want ja, je kan natuurlijk... Het, het, het blijft lastig, hè? Je kan uh, voor je kent de mogelijkheid... ...om het laatste wat is uitgesproken naar je klembord te plaatsen... ...en daar zou je het in een notitie kunnen zetten. Ja, en weet je... Dat, ...dit is misschien een beetje... Uh, ...hoe zeg je dat? Uh, afwentelen of uh, er makkelijk van afmaken... Maar er zijn bepaalde dingen die ik op internet op mijn iPhone gewoon niet doe. Omdat ze gewoon toch te omslachtig, te ingewikkeld zijn. En dan ga ik voor internet toch lekker achter mijn pc zitten met Jos. Ja, je hebt ook wel gelijk Tom hoor. Maar soms kom ik een recept tegen als ik op mijn iPad zit. En ik zit dan meestal op mijn iPad. En um, ja, ja, en dan, dan, dan gaat dat in ieder, in ieder geval sneller dan wanneer ik uh, op de Windows PC ga zitten. Um, ja, omdat ik die dan volgens nog aan moet zetten en noem maar op. Um, het zijn meestal, het zijn geen artikelen, maar bij mij is nog elke keer een, een pdf ervan gemaakt. Dus hoe die dat doet, weet ik niet. Maar um, dat gaat meestal wel goed voor, uh, voor het maken van de pdf. Maar je kan het toch ook naar je, kopiëren naar je Dropbox? En het daar overal heen brengen als je, wat je wil? Dat werkt volgens mij hartstikke goed. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd, uh, Piet, geloof ik. Maar um, ja, ik heb Dropbox nog niet geactiveerd of zo. Dus misschien dat hij daarom niet in het rijtje van um, ja, wat, wat, wat bij de deelknop zit tevoorschijn komt. Um, ja, ik, ik, uh, ja, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Dat moet ik ook heel eerlijk uh, bekennen. Inderdaad, gewoon tussen de keuzes als Dropbox uh, op je... Uh, ...op je apparaat staat. Voor de rest... ...ja, zelf wat ik persoonlijk doe is... Uh, ...ik pak de reader. De reader die kleedt zeg maar een beetje de, de website uit... ...en uh, pakt alleen de tekst eruit, de inhoud eruit. En dan vervolgens mail ik het naar mezelf. Dat is hoe ik het zelf doe. Uh, dat vind ik handig, omdat ik dan inderdaad dingen kan sparen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog een Mac... ...dus ik zet ook nog wel eens dingen in de leeslijst... ...zodat ik ze heel makkelijk uh, erin en eruit kan halen dat zijn mijn trucjes. Maar ik, ik, volgens mij hoor ik niet bij iedere website dat de reader beschikbaar is. Uh, ik heb me er eigenlijk nooit echt afgevraagd waar dat nou van afhangt. Ja, er zijn meerdere mensen die zich dat afvragen. Nee, het zit in de codering. Dus degene die maakt. Um, uh, het maakt is een soort nou ja, geheim. Maar uh, ook weer niet. Uh, Apple wil er niet zoveel over vrijgeven. Maar het heeft te maken met uh, sommige tagjes die je aan moet geven in je code... En uh, ja, volgens mij moet hij aan twee dingen voldoen en dan pakt hij dat op. Nou ja, en als het goed is, op Blink magazine staan ze allemaal goed uh, dat je ze in de reader kan lezen en dat je ze inderdaad kan uitvoeren. En dan heb ik uh, inderdaad uh, dat tech verhaal heb ik daar toegepast. Nou ja, in ieder geval Nancy, als de, de, de, de, de reader beschikbaar is en ik kan die gebruiken, dan sla ik in ieder geval het iBooks uh, gebeuren sla ik over. Nou, dit is toch resultaat. Dankjewel. Ja, je zou ook inderdaad zo'n uh, appje die ik al eerder heb besproken heb. CAPTI. C-A-P-T Griekse I, die, uh, die zet ook website gelijk om naar spraak. Maar ja, ik weet niet of dat is wat je precies zoekt. Maar daar zou je ook uh, naar kunnen kijken. Dus ook een simpel appje. Je ging zo snel met het spellen van de CAPTI. Kun je dat nog een keertje herhalen alsjeblieft? C van Cornelis, A van Aap, de P van Pieter, de T van Tinus, de I van Iris. Dankjewel Nancy, ik ga er wel eens naar op zoek. Oké, okay. Nens, had je nog meer I-Ask-vragen? Nee, hey, dat waren ze voor vandaag. En anders horen we ze graag, denk ik. Nou, um, de bu buur oh, ik wil toch nog even naar X, Want daar zijn, uh, er is een nieuwe OSX-versie. Versie, versie 10.12, Sierra, geheten. En um, we hebben het er al even over gehad... Um, maar misschien is het handig, Nens, als jij ze voorhanden hebt om even de uh, belangrijkste voice-over verbeteringen te noemen. Uh, een van de dingen die uh, iedereen wel opvalt, tenminste iedereen, ja, wat ik gelezen heb, is dat Shera een stuk sneller is dan zijn voorgangers. Uh, El Capitan zat hiervoor voor en daarvoor zat uh, Yosemite. En uh, daar werd je misschien alleen maar trager van en hij is ineens weer een stuk sneller. Nens, het woord is aan jou. Ja, ik ben snel op het internet, maar zo snel niet hoor. Hey, ik ben nog aan het typen. Oké, okay, nou, uh, een van de dingen die... Uh, er zijn wat nieuwe sneltoetsen bijgekomen. Ik heb ze nog niet uitgeprobeerd. Uh, een van de sneltoetsen die er wel bij is, is om het systeemvolume harder en zachter te zetten. Ik ga even kijken of dat werkt. Verlaag systeemvolume. Verlaag systeem verhoog verhoog, verhoog, verhoog systeemvolume. Verlaag, verlaag systeemvolume. Ver, systeem dat doet hij, maar ik hoor hem niet lager worden. Nou heb ik hem natuurlijk niet uh, op de speaker staan... Maar uh, er, er, hangt, er zit een draadje in. Dus de koptelefoon. Misschien dat dat daarmee te maken heeft. Dus het kan zijn dat hij nu heel zacht is. Um, hij is, nou ja, wat ik net al zei, sneller geworden. Um, ik um, heb verder nog voor mij dan nog maar één probleem ontdekt. Maar dat is voor mij een vervelend probleem. En dat heeft met uh, audio te maken. Of meer eigenlijk met midi. Voor de mensen die dat iets zegt. Mijn uh, keyboard, mijn... Uh, en dan bedoel ik niet een, een kwettig keyboard, maar met zwarte en witte toetsen. Piano toetsenbord van Edirol, van het merk Edirol Roland, wordt niet meer herkend. En dat is heel vervelend. En uh, nou ja, dat, hopelijk komt daar een oplossing voor, dus ik moet nog eens even zien. Want ja om nou een nieuw keyboard te gaan kopen daarvoor, dat is een beetje, een beetje veel gevraagd. Um, verder heb ik eigenlijk zelf nog geen gekke dingen uh, gemerkt. Ik merk soms wel dat mijn spraak... De voice-over spraak ineens zachter gaat. Maar dat had ik onder Yosemite ook. Uh, nou, het enige volgens mij wat ik nog als extra kan vinden is die uh, VON, oftewel voice-over uh, control-alt-N van Nico. Uh, die, die, uh, die, die, hoe heet het? Die messages uit, de notifications uitspreekt. Dus dat is volgens mij als echt nieuw uh, wat ik kan lezen. Voor de rest lees ik wel een probleempje wat misschien wel handig is om te melden hier is dat uh, iemand die gebruik maakt van de zoom en de voice-over, dus de combi daarvan, dat de zoom blijkbaar uh, weer niet meegaat in uh, focus, dus de focus gaat niet mee met de uh, de voice-over gaat niet mee met de focus. Dus dat zie ik hier even snel in, uh, in wat ik lees. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Shera is natuurlijk ook weer even wat nieuwer. want het is net van de week was. Uh, uh, Uitgerold, Nens moest er nog echt naar zoeken dinsdag en uh, ik geloof dat het woensdag was dat ik hem, uh, je zag hem zelf niet eens in de App Store. Uh, het was geloof ik woensdag dat ik hem uh, ineens wel zag staan. Dus blijkbaar zijn ze nu begonnen met Sierra uit te rollen. Dus uh, als het nodig is komen we daar volgende maand weer op terug. Nou jongens, dat is toch een heel verhaal geworden al met al en we gaan al richting half vijf. Dus wat mij betreft gaan we naar het laatste onderdeel en dat is van wie er nog wat te vragen heeft, die brandt maar los. Dus wie die microfoon wil hebben, ga je gang. Hoe deed je dat? Hoe deed je het volume? Dat volume nu harder, nu harder en zachter? Want dat had ik nog niet ontdekt? Ik heb een vraagje over um, de, uh, zeg maar de batterijduur van de iPhone. Uh, sinds kort heb ik ook natuurlijk de update gedaan van de iOS 10. Ik heb een iPhone 6 zoals ik al uh, zei. Maar nu gaat mijn batterij, als een malle, uh, gaat die uh, leeg. Dus ik moet hem echt een paar keer per dag opladen. En nou is mijn vraag natuurlijk, hoe kan dat? Uh, ik zal eerst even uh, uh, de vraag van Alwine uh, beantwoorden, want die was tenslotte eerst. Um, Alwine, het is voice over, uh, min en is gelijk. Dus uh, naast de nul en nog eentje verder. Dat is uh, voor het systeemvolume, maar het werkt dus blijkbaar niet... Uh, als ik er een koptelefoon of in dit geval nu een, een audiodraadje in heb zitten. Dat is hem. Normaal gesproken kun je natuurlijk ook F11 en F12 gebruiken. En uh, uh, dat hangt er dan ook een beetje vanaf of je de FN-toets erbij moet doen. Het hangt van je instellingen af. Dus waarom ze die hebben toegevoegd, uh, ik heb geen idee. Uh, dan wel jouw vraag. Uh, ik herken het niet. Ik zou gewoon eens... Uh, dat raad ik mensen eigenlijk altijd aan als er nieuwe software geïnstalleerd is. Van uh, zet je iPhone, uh, haal de apps uit de appkiezer. Dus zorg dat je iPhone, uh, alle apps echt gesloten zijn. Zet je iPhone uit en reset hem een keer. En dat betekent niet dat je al je apps kwijt bent. Maar gewoon een koude start noem ik dat. Dus door de voice-over, ach de voice-over, de thuisknop en de vergrendelknop. Als je hem hebt uitgezet moet je even 10 seconden wachten tot hij echt uit is. Druk dan de thuisknop en de vergrendelknop een minuutje uh, in, houdt een minuutje ingedrukt. Dan krijgt hij de kans om zichzelf helemaal te resetten. Laat alles los en druk dan de aan- en uitknop weer een seconde in om hem aan te zetten. Ik heb er verder niets gehoord over batterij uh, leeglopen en zo. Dus dat is uh, nou ja, iets van jouw uh, iPhone, helaas. Ja, misschien ook eventjes je instellingen checken. Hè? Wat, wat draait er allemaal op de achtergrond? Staat je bluetooth aan? Uh, staat je navigatie aan? Dat zijn allemaal dingetjes die je misschien uit kan zetten om uh, wat langer met je batterij te doen. Voor de rest, Tom, het allerbelangrijkste dat we zijn vergeten over de Mac OS, nieuwe Mac OS, is natuurlijk dat Siri is toegevoegd. Dom. Siri is toegevoegd, dus ik kan ook nu Siri op mijn Mac uh, toespreken, commando's geven en... Um, hoe je hem activeert, je pakt de alt vast en je drukt de spatie erbij in, dus alt spatie en je moet eventjes wachten en dan hoor je een geluidje en dan kun je de opdracht of de vraag stellen en hij werkt eigenlijk bijna hetzelfde als op je iPhone. Ja, je hebt helemaal gelijk, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Even voor de mensen, de alt is de tweede toets naast de spatiebalk, de eerste is de command en daarna de option, en, maar die wordt ook wel de alt genoemd. Uh, ja, ik, ik weet bijvoorbeeld, het is bekend dat als Facebook op de achtergrond draait dat dat ook echt een batterijslurper is. Dus als je op Facebook zit en je bent uh, klaar met Facebook, haal hem dan uit de appkiezer. Ja, dat, dat weet ik. Ik heb uh, alles uh, er al gedaan om uh, zeg maar de batterijbespaarstand te ik ingeschakeld. Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, eigenlijk alles uh, wat je maar kan doen. Maar na twee jaar, na nou bijna twee jaar, moet ik er toch weer een andere batterij in uh, doen, denk ik. Nou ja, ik ga wel even kijken. Maar ik heb echt alles uh, uitgezet wat je kan uitzetten, zoals uh, scherm, uh, helderheid, uh, natuurlijk de locatievoorzieningen. Nou, verder weet ik het ook niet. Dus toch maar uitkijken naar een nieuw batterijtje. Nou ja, je kan in ieder geval nog wat ik net zei, het resetten een keer proberen en anders dan zou ik het niet weten. Dan... Uh... Dan zou het inderdaad wel eens aan de batterij kunnen liggen. Ja, het is natuurlijk wel zo. Na twee jaar gaat de batterij al wel slijten, maar hij moet natuurlijk niet als een razende leeglopen. En nogmaals, wat ik net al zei: ik heb verder niks gehoord, gelezen en mijn batterij, eh, nou, geen enkel probleem. Helaas. Um, ik heb nog een laatste vraagje, als het mag, um, over de foto's op mijn iPad. Ik heb uh, destijds foto's erop gezet. En uh, met een speciaal kabeltje waar een SD-kaart uh, ingestopt kan worden. En dan heeft, uh, de geeft de VoiceOver aan dat je dus ook de foto's op de SD-kaart kunt bewaren. En of je ze alleen op de iPad wilt zetten. Dus ik heb ze alleen op de iPad gezet en dus gewist op de SD-kaart. Nou wil ik ze terug uh, naar de hoofd PC zetten. Dus ik denk dat het alleen maar kan met uh, Dropbox of iCloud of met. Via iTunes. Maar kan ik datzelfde, ja, misschien is het een hele rare vraag. En en heeft dat niemand ooit daarmee gewerkt, kan ik het met hetzelfde apparaatje misschien terugzetten? Want dat zou natuurlijk veel praktischer zijn. Nou, dat weet ik niet. Maar uh, als je de foto's terug wil zetten naar je, naar je computer, dan is dat op zich vrij simpel. Want je hoeft dan eigenlijk alleen maar je iPhone via het oplaadkabeltje, dat is een USB-kabeltje, aan je computer aan te sluiten in uh, ...deze computer of hoe het uh, uh, te tegenwoordig ook maar mogen heten... ...dat hangt van Windows-versie uh, af... ...krijg je een, een, een, een, uh, op het moment dat je je iPhone aansluit... ...een map, uh, volgens mij heet die mobiele devices... ...ja, ik heb een Engelse Windows, dus ik weet niet hoe dit in het Nederlands heet... ...in ieder geval zie je je iPhone in deze computer staan... ...je ziet dan ook maar één map, internal storage... En uh, vervolgens is, zit daarin ook maar één map en daar zitten je, je video's en je foto's in. Het enige punt is, is dat je namen ben je allemaal kwijt. Ze heten allemaal image met een getal erachter. Maar dat is de snelste manier om het te doen. Dankjewel Tom. Ja, dat wordt dan werk voor fonds. Maar... Uh... Nou, ik heb dat geprobeerd en dan moet ik natuurlijk naar deze computer en daar gaan kijken of ik uh, de, de iPhone tegenkom. Maar bij mij kwam in één keer uh, iTunes in beeld en ik moest dat uh, gaan, gaan updaten. En dat heb ik dus al heel lang niet meer gedaan omdat ik gewoon iTunes verschrikkelijk vind. Maar goed, ik kan dat dus ook omzeilen, het iTunes gebeuren en gewoon in deze computer zoeken naar de iPhone. Ja hoor, je, je, je laat iPhone, iTunes gewoon niet draaien, dus je stopt iPhone zodra... Je computer dat opstart. En dan uh, ga, je, uh, ga je kijken in, in deze computer. Het kan ook best zijn dat er zo'n pop-upje komt wat je vaak hebt als je een, een USB-stick of zo in je computer stopt. Dat die al zegt van wat wil je hiermee. Uh, maar dat, dat, nou, dat verhaal dat ken je wel. iTunes hoef je hiervoor niet te gebruiken. Dat is de enige map die Apple laat zien als je je iPhone dus aan je computer koppelt. Super, dankjewel. Ik, ik, ja, ik moet jullie verlaten, want ik zit al een beetje in tijdnood. Nou, dankjewel voor, voor alle antwoorden en, enzovoort. En tot de volgende keer. Ja, mooi dat je er was, uh, uh, Johanne. En tot de volgende keer. Oké okay, mensen, ik laat, uh, het is uh, alweer overal vijf. Ik laat de microfoon nog een keer los voor iemand die een vraag heeft. Ja, ik heb nog wel een heel raar probleempje. Ik was net eventjes weg trouwens. Ik uh, hoorde jullie niet meer, maar goed, hij duurt weer. Um, ik heb namelijk in mijn mail heb ik ook iets met sortering en dat is afgelopen dinsdagochtend ineens ontstaan. Er zijn een paar honderd mailtjes in al mijn mailboxen die al op 27 september zijn gaan staan en die zijn van een hele andere datum en dat doet zich alleen voor... Want ik dacht dus dat het aan de IMAP van de, de uh, provider lag, dus dat daar op die, in die IMAP mappen iets of in de mappen daar een iets fout was gegaan met de datering en de sortering. Maar nu ik op mijn Windows PC kijk, is er niets aan de hand. En op al mijn Apple apparaten of onze Apple apparaten, want we hebben ook een gezamenlijke mailbox, en uh, nou ja, dat uh, daar doet dit zich dus ook voor. Daar zijn een heleboel mailtjes ineens op ongelezen gezet en na 27 september verplaatst. Als je ze dan bijvoorbeeld doorstuurt, dan krijg je wel weer de originele datum te zien. Dus die zit er nog wel in. Daar is dus iets heel raars. Ik heb daar ook mijn provider al over aangesproken, omdat ik eerst dacht, het zit daar... Maar toen ik ineens op de Windows PC keek, en Marge had dat ook al gezegd, op de uh, Windows PC had zij dan een, op uh, POP3 nog binnengehaald. Daar is eigenlijk niks, er is ook niks dubbel binnengekomen bijna. Dus dat, uh, wat dat nou geweest is, het blijft een heel raadselachtig iets. Ik vind een beetje wat ik uh, met een cliënt heb meegemaakt. Wat je zou moeten kijken is eventjes of je het iCloud mail gebruikt. En als je die gebruikt, even die eruit te gooien, want die maakt dit soort dingen wel eens uh, uh, vervelend, zeg maar. Dus je iCloud mail, uh, die moet je even uitschakelen en eruit halen en kijken of het het dan oplost. Want die uh, zorgt nog wel eens voor rare problemen in combinatie met andere mailadressen. Nou, iCloud is bij wij weten niet ingeschakeld, maar ik zal er naar kijken en dan... Uh... Hopen we maar dat het weer opgelost is. Het gekke is dat het zich op al onze apparaat, ook op de MacBook overigens, dus op de MacBook, op de iPhone en op de iPad. Ik geef in de instellingen een mail of daar de iCloud aan staat en alles even uitzetten. En uh, dan hoor ik graag als dat uh, heeft geholpen. Als het niet geholpen heeft, kijken we even een beetje verder. Dan zoek ik ook wel wat, uh, ga ik wel wat snuffelen op het internet. Oké, okay, ja, nou heb ik inderdaad een heel, heel raar probleem. Ja, Oké, okay, nou wie weet, uh, gaan we het oplossen? Mensen, euh, dan gaan we weer. Eenmaal, andermaal. Oké, okay, dan gaan we weer stoppen met het vragenuur van Bartimeus van 30 september 2016. Nou, ik vond het uh, fijn dat er zoveel mensen waren. Op een gegeven moment waren er zelfs elf. Dat is heel wat. Nou, ik hoop dat we iedereen weer een beetje tevreden hebben kunnen stellen met uh, wat we allemaal uh, te vertellen hadden. En uh, over vier weken zijn we er weer. En dat is uh, 28 oktober. Dus ik hoop jullie allemaal weer te horen op 28 oktober 2016 om 3 uur s middags. Ik wens iedereen een goed weekend en tot de volgende keer. Step step MUZIEK